7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Een nationalistische toon bij de afsluiting van het jaarlijkse volkscongres in Peking en Mariniers zien een verhuizing naar Vlissingen niet zitten. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijf.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 De gemeente Zaanstad mag mensen die overlast veroorzaken uit huurwoningen weren. Twee wijken in Zaandam hebben al jaren last van hangjongeren. Daarom krijgt Zaanstad nu de mogelijkheid om jongeren met bijvoorbeeld een strafblad uit de wijken Poelenburg en Peldersveld te weren. Daarvoor heeft minister Ollongren toestemming gegeven.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 En de oudste geregistreerde auto in Nederland is een Benz Velo uit 1894. En de Paralympische atleten die hebben meegedaan aan de Spelen in Zuid-Korea... zijn weer terug in Nederland. Een vliegtuig landde vannacht op Schiphol. Op de luchthaven werden de sporters verwelkomd door familie en vrienden. Nederland was succesvol in Zuid-Korea met drie gouden, drie zilveren en een bronzen medaille. Vrijdag worden de medaillewinnaars van de Paralympische Spelen en de Olympische Spelen ontvangen door de koning en koningin en prinses Margriet. Het weer lokaal kan het glad zijn door sneeuw of ijzel in de loop van de ochtend zonnig en het wordt vandaag 5 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan gladheid blijft voorlopig beperkt tot het zuiden van Limburg. Maar op dit moment zien we niet heel veel problemen daaraan gerelateerd. De ochtendspits verloopt ook vrij normaal. De meeste files staan in Noord-Brabant en op de wegen richting Utrecht. Zoals op de A2 Den Bos Utrecht en de A27 vanuit Breda. Wat meer vertraging is er op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Marhezen, 10 kilometer. Met een half uur oponthoud.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 Premium invisible underwear. Check no shirt.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over zeven is het. In Peking is zo straks het jaarlijkse volkscongres afgesloten. En deze editie zal zeker in de Chinese geschiedenisboeken komen. Want. In de grondwet staat nu dat president Xi voor onbepaalde tijd aan de macht kan blijven. Op de laatste dag van het congres stond nog een speech van de president op de planning... en een persconferentie met de premier. En onze correspondent Marike de Vries die was erbij. Marieke, eerst even die president, de kerstverse president voor het leven, zullen we maar zeggen. Wat had ja. Xi allemaal te zeggen? Hij gaf een, een zeer zelfverzekerde en ook wel uh, nationalistische... ronkende speech, kan je zeggen, waarin hij duidelijk maakte... dat China nu echt zijn plek op het wereldtoneel opeist. En dat hij daar eventueel bereid voor is... een bloedig gevecht met de vijand over aan te gaan. Zo haalde hij bijvoorbeeld fel uit naar onafhankelijkheidsbewegingen... in Hongkong uh, en in Taiwan. En hij zei dat hij geen centimeter van het moederland prijs zou geven... dat ze de geschiedenis uh, in zouden gaan als bestraft als ze iets zouden proberen. En daar kreeg hij een uitgebreide staande ovatie voor... in die grote zaal van het volk. Dus die, die felle, offensieve, nationalistische taal... van deze president voor het leven, die slaat aan. En dan was er dus die persconferentie van de premier. Wat had die te melden? Ja, dat was wel een beetje een hele andere persconferentie... dan we gewend zijn van uh, andere jaren. Normaal gesproken hè, geeft uh, Li Keqiang ook uh, en na het volkscongres... zo'n persconferentie, die is altijd druk bezocht. Dit keer een stuk minder druk bezocht. Uh, minder westerse media waren ook uitgenodigd. Wel veel Afrikaanse en Aziatische, maar... Er werd bijvoorbeeld ook aan het begin niet luid geapplaudiseerd. Uh, meestal gebeurt dat door personeel van ministeries... om he, de, de, de toon en de stemming goed neer te zetten. Maar deze keer was deze persconferentie en dus de premier... echt een stuk minder stond hij in de belangstelling dan andere jaren. Dus het is wel duidelijk wie nu echt de sterke man is... He, waar de macht ligt en naar wie er dus wordt geluisterd... en dus veel minder naar hij, hem. Ja, want, want dat zei je al eerder... He, normaal gesproken is dat tot in de puntjes geregisseerd. Werden er dan nog wel... Lastige vragen gesteld? Nou ja, het is inderdaad tot in de puntjes geregisseerd. Hè. De journalisten moeten van tevoren hun vragen inleveren. Alleen die vragen die goedgekeurd zijn door het ministerie... die mogen gesteld worden. Dus het is echt een toneelstukje waar wij bijvoorbeeld... en heel veel andere publieke omroep niet aan meedoen... omdat je toch niet je de vragen die je wil stellen, mag stellen. Maar ja, ik denk vandaag de meest actuele vraag uh, die gesteld werd... ging over de eventuele dreigende handelsoorlog... tussen China en Amerika. Um, Donald Trump die dreigt vrijdag hoge tarieven te gaan opleggen op Chinese producten. Nou, China heeft er daar tot nu toe nog niet echt op gereageerd. En ook, ja, ook dit keer hield premier Li Keqiang het vrij oppervlakkig... Hè, dat, hij, dat hij eruit wil komen via rationeel onderhandelen... dat de emoties het niet moeten overnemen... en dat er geen winnaars zijn bij een handelsoorlog. Maar hij ging er bijvoorbeeld niet op in of China bereid is... ook producten uit Amerika hogere tarieven op te gaan leggen. Dus we weten eigenlijk nog steeds niet zo heel veel meer. Ik weet nog, het was twee weken geleden, de aftrap van dit congres... Toen hebben we elkaar ook gesproken. Je bent er tussendoor ook een paar keer geweest. Wat, wat was dit voor congres? Ja, ik zou het toch wel zeker historisch uh, willen noemen. Hè. Het feit dat China weer terug is gegaan naar, naar één sterke man aan het roer... die dat dan ook nog eens een keer kan blijven, zolang als hij wil... dat is natuurlijk echt wel een grote verandering... waar men hier in China zich over het algemeen... Uh, nog niet eens zulke grote zorgen over maakt. Want Xi Jinping is heel erg populair. Hij is een man van het volk, tenminste zo voelt de bevolking het. Hij gaat vaak met mensen op de foto als hij ze bezoekt. Maar ja, als je ziet dat er tijdens dit congres... ook een commissie van staatstoezicht is ingesteld... met, met echt verregaande bevoegdheden... waarvan men ook wel weer vreest, eh, critici... dat daar weer politieke vervolgingen uit voort kunnen komen... ja, dan eh, zie je toch echt dat er iets veranderd is na dit congres. Maar ja, daar hoor je natuurlijk vandaag helemaal niemand over. Nee. En, en in, in de poppetjes... Ja, in de poppetjes is ook veel veranderd. Dat zijn nu met name vertrouwelingen van Xi Jinping geworden. Um, dat zijn tweede generatie rode prinsen, worden ze ook wel genoemd. Hun ouders, he, die waren van de generatie van Mao Zedong. Zij zijn zij die tweede rode generatie die nu echt stevig aan de macht komt. Marieke de Vries vanuit Peking, Dus waar dat volkscongres vanochtend vroeg, onze tijd is geëindigd. Hoewel de zelfrijdende auto verkeersongelukken moet voorkomen... is er gisteren in Amerika voor het eerst een voetganger doodgereden. Een vrouw stak naast een zebrapad de weg over. Maar de auto van taxibedrijf Uber reed op de automatische piloot... en stopte niet. Ze zat wel iemand achter het stuur. Uber heeft intussen laten weten dat ze alle testen... met die zelfrijdende auto's nu stopzetten. Ik ga erover praten met Maarten Stijnboeg... is hoogleraar Automotive aan de TU Eindhoven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, er gebeuren natuurlijk elke dag uh, auto-ongelukken. Ja, gisteren nog een, een, een, een behoorlijk tragisch ongeluk in uh, de buurt van Helmond. Toch schrikken we ja. hier dan van, hè? Uh, met ja, zo'n zelfrijdende auto. Is dat terecht, vindt u? Nou, ik vind dat wel heel begrijpelijk. Ik voel dat zelf ook wel. Je verwacht eigenlijk dat een auto die helemaal vol zit met techniek... juist superveilig wordt. Um, en dat blijkt in dit geval uh, niet zo te zijn. Het ging hier om een auto die reed, uh, begreep ik, ongeveer 60 km per uur in de stad. Dat mag ook in Amerika, 40 mijl per uur. En de, de, de vrouw die, die helaas is verongelukt... die liep begreep ik naast de weg met haar fiets aan de hand... en is toen ineens overgestoken. Um, en de auto heeft dat blijkbaar niet gezien of heeft het niet begrepen. Dus dat is wel een van de problemen met, met uh, die, uh, die technologie... dat die technologie moet ons mensen ook gaan begrijpen. Ja. En daar zijn natuurlijk uh, heel veel metingen voor nodig. En uh, ja, hopelijk geen metingen waarbij ongevallen... Maar wij accepteren dus eigenlijk niet dat de technologie menselijke fouten kan maken? Ja, zoiets. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik weet niet of het al menselijke fouten zijn, maar kijk, per jaar zijn er uh, ongeveer 1,2 miljoen doden in het verkeer. Dus per dag zijn dat er 3000. Um, en daar staan we allemaal niet zo bij stil, dat het er zoveel zijn. En wat we natuurlijk allemaal hopen is dat die techniek gaat helpen om die 3000 doden ja, naar vrijwel nul hopelijk te brengen. Um, maar ja, dat gaat niet over één nacht ijs en, en, en dat blijkt heel moeilijk te zijn. Hmm. Zo'n auto, zo auto kijkt om zich heen hè, met camera's en, en radarsystemen. En het allermoeilijkste, denk ik, voor een auto met een computer is om te begrijpen wat hij ziet. En ik heb altijd als, als voorbeeld, stel je bent een autonome auto en je rijdt op de weg. En je ziet rechts op een trottoir, zie je een lamparenpaal. En daarachter staat een hele dunne student. Ik neem dan maar als hoogleraar een student als voorbeeld. Maar een hele dunne, dunne student. Ja. Dan moet die auto snappen dat die lamparaatpaal niet kan oversteken. Maar dat die student wel kan oversteken. Ja. Dus die auto moet heel veel ja, ervaring opbouwen. Over dat een student die daar zo staat. Dat hij zou kunnen gaan oversteken. Ja, want dat is ja. grappig. Als je rijles hebt. Dan is dat natuurlijk een van de eerste dingen die je leert anticiperen op wat er ja. gebeurt. Ja. En dus moet je ook menselijk gedachten begrijpen. En voor mensen is dat relatief makkelijk, want we zijn allemaal zelf mens. Um, en voor een computer is dat veel moeilijker. En nou zijn er juist heel veel miljoenen kilometers al gemaakt met autonome auto's. Um, maar dan moet je eigenlijk bij elk ding wat die auto ziet ook een mens erbij hebben... die zegt, ja, deze mens was van plan om wel of niet te gaan oversteken. Dus ja, dat, dat, dat is het probleem met autonome auto's. Dat in zo'n wereld waarin ja, mensen bewegen en, en soms... ...dingen doen die we niet helemaal verwachten. Zelfs niet als mens niet verwachten. Uh, ja, dan is dat voor een computer moeilijk om te begrijpen. En er zal dus nog heel veel ja, rij kilometers zijn daarvoor nodig. En hopelijk dus, dus geen ongelukken. Nee. Um, het, het interessante is, er zijn dus twee, twee gekke aspecten hierbij. Wij vinden het als mensen dus eigenlijk veel minder acceptabel... ...dat een auto een ongeluk maakt dan dat een mens dat maakt. En het tweede is dat we ons als mensen... ons ja, misschien onvoldoende realiseren... hoeveel wij eigenlijk leren van het andere menselijke gedrag. Overigens is het interessant... als jij en ik iets hebben geleerd met rijden... dan kunnen we dat niet zomaar aan andere mensen... zeg maar, uploaden... of, of vertellen wat wij geleerd hebben. En dat kan natuurlijk met de computers wel. Als die computer eenmaal heeft geleerd... hoe die dat moet doen... dan dan zeg maar bij wijze van spreken met één druk op de knop... kunnen alle andere computers in auto's dat ook weten. Ja. Dus, ja, dus je dus het leervermogen is dan veel groter. Je kunt zeggen, dus, hoe, hoe tragisch het ook is... dat er natuurlijk iemand bij om het leven komt... maar van zo'n ongeluk leert, uit, leert uiteindelijk die computer weer iets. Ja, zeker. Kijk, dat hebben ze dus in dit geval ook, ook gedaan. Ze hebben terecht alles stopgezet. Alle proeven van Uber uh, in die Amerikaanse steden... waar dat nu was toegestaan, ze zijn allemaal stopgezet. Omdat ze eerst tot de bodem willen uitzoeken hoe dit nou kan. En het zou best kunnen zijn, kijk, stel je voor dat jij rijdt 60 km per uur uh, uh, op de weg. En, en, en er loopt of rijdt iemand naast jou op de weg en die steekt ineens links over. Dan zou het kunnen zijn dat de menselijke rijder dit ook had veroorzaakt. Ja. Um, en dat moet je natuurlijk gewoon goed uitzoeken van, hé, hey, was dit uh, te voorspellen geweest, had de auto dit moeten kunnen anticiperen of niet? En uh, ja, da daar leer je dan heel veel van hoe je weer dit soort dingen programmeert in de toekomst. Dus het is het is triest. En tegelijkertijd is het een een leerfeit waar natuurlijk wel heel goed naar moet worden gekeken... hoe we daar met z'n allen weer nou. van binnen. Dank dat u even de telefoon van Maarten Steinburg is... hoogleraar Automotive aan de TU Eindhoven. NOS Radio 1 Journaal.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 Minister Hugo de Jonge presenteerde bij Pau zijn actieplan... om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Zo wil hij nee, dat alle 75-plussers jaarlijks thuisbezoek krijgen... van de gemeente om te checken hoe het met ze gaat. Mevrouw Atassio is 87 en vindt dat een goed idee. Ja, bevriende echtpaarden, ja, die leven ook niet meer. Dus ja, je blijft eigenlijk meer, of meer alleen over...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 De gouverneur van Mississippi heeft zijn handtekening gezet... onder de strengste abortuswet van de Verenigde Staten. Dat melden Amerikaanse media. In de staat is zwangerschapsonderbreking na 15 weken voortaan verboden... op enkele uitzonderingen na. De republikein Phil Bryant liet weten trots te zijn op de regelgeving. Ik voel me verplicht Mississippi tot de veiligste plek in Amerika te maken... voor het ongeboren kind, zei hij na het ondertekenen van de wet. En pro-abortus activisten gaan de wet bij de rechter aanvechten. Filmbedrijf The Weinstein Company heeft de geheimhoudingsverklaringen ingetrokken... rondom het misbruiksschandaal van oprichter Harvey Weinstein. En daardoor kunnen slachtoffers van Weinstein en getuigen van zijn misstanden... zonder gevolgen vrijuit praten. Dat meldt de New York Times. De Weinstein Company maakte verder bekend dat het officieel faillissement heeft aangevraagd. Sinds Weinstein wordt beschuldigd van seksueel misbruik van actrices... wilde niemand meer met het bedrijf samenwerken. Zelf werkte Harvey Weinstein sinds oktober al niet meer bij het bedrijf. Tennister Martina Navratilova is boos op de BBC, waar ze als commentator werkt. De negenvoudige Wimbledon-winnares ontdekte dat John McEnroe... als commentator bij de BBC tien keer zoveel betaald krijgt als zijzelf. Ze zei in een interview met de Britse omroep... dat McEnroe ongerekend minstens 175.000 euro krijgt... terwijl zij het moet doen met 17.500 euro. Het was een shock, John McEnroe maakt minstens 150.000 pounds. Ik krijg about 15.000 pond voor Wimbledon en, uh, unless John McEnroe is doing a whole bunch of stuff outside of Wimbledon, he's getting at least ten times as much money ten than times. I am for very comparable work. En de BBC heeft inmiddels gereageerd op de kritiek van Navratilova. McEnroe wordt wereldwijd gezien als de beste kenner van de sport en wordt op grote waarde geschat door het publiek. Zijn vergoeding weerspiegelt dit. Geslacht speelt daarin geen rol, luidt de verklaring van de omroep. En Cynthia Nixon, beter bekend als advocaat Miranda... uit de hitserie Sex and the City... heeft zich officieel kandidaat gesteld om gouverneur te worden... van de staat New York. In een campagnefilmpje op Twitter daagt zij de zittende gouverneur uit... voor de voorverkiezing van de Democratische Partij in september. Ik hou New York. Ik nooit else, but Maar has moet veranderen. Ja, Nixon wil zich onder meer inzetten tegen sociale ongelijkheid in New York. Hoewel ze bekend is bij een breed publiek, is het toch onzeker of ze enige kans maakt op de belangrijke politieke functie. In een peiling krijgt haar tegenstander 66% van de stemmen en zijzelf 19%. Hoe gaat het met de dinsdagochtendspits? Wijnand Zwaan? Er gebeurt nog niet zo heel veel op de weg. We zien vooral veel dagelijkse fietsers staan op de wegen vanuit Noord-Brabant naar het noorden. De meeste vertraging is er te vinden op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat voor de Afritkerk Kerkdriel 7 kilometer met een half uur op oponthoud. Nee, pardon, 9 minuten voor half acht is het. Het WK wordt dus deze zomer niks voor Nederland, want we doen niet mee. Maar vrijdag maakt het Nederlands elftal wel een herstart... in een oefeninterland tegen Engeland. En daarin zien we dan een verfrist oranje... onder leiding van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman... die ook een vrolijke en frisse indruk maakte gisteren. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Want Oranje kwam voor het eerst bijeen in Zeist. En uh, ja, daar zagen we ze weer, de internationals, met hun rolkoffertjes. Ja, maar we zagen ze niet echt heel erg goed hoor. Want uh, die plaatjes zeg maar, van die internationals bij de ingang van een hotel... Uh, zijn uh, echt verleden tijd geworden onder Ronald Koeman. Uh, niet alleen heeft hij voor een ander onderkomen gekozen. Hè. Hotel Huisterduin in Noordwijk is ingeruild voor de KNVB-campus in Zeist. Uh, maar pers en publiek zijn niet langer welkom bij de aankomst van de internationals. En Koeman wil gewoon geen pottenkijkers. Nou, gisteren werd een cameraploeg van Studio Sport zelfs weggestuurd bij de ingang van dat KNVB-complex in Zeist. En opmerkelijk genoeg filmde de voetbalbond met een eigen crew wel weer de aankomst van de spelers binnen de hekken van dat terrein. Ja, en dat past een beetje in het huidige beeld dat uh, media steeds vaker buiten de deur worden gehouden bij de voetbalclubs. En dat clubs en nu dus ook de bond zelf wel bepalen wat er naar buiten komt. Dus daar kun je wel vraagtekens bij zetten. Oké, okay, nee, want ik, nou, ik zag inderdaad wel beelden van die rol. Maar die, die beelden zijn dus door de KNVB zelf gemaakt. Juist. Oh, okay. ja, dus, dus ja, eigenlijk een beetje uh, gecensureerd kun je dat zo noemen. Nou, niet <laughs> helemaal. Maar in ieder geval zelf bepaald wat er naar buiten komt. Ja. Nou ja, hij, hij wil het anders doen dan zijn voorgangers Koeman. Uh, dat bleek ook al een paar weken geleden uh, toen uh, hij Wesley Sneijder opzocht in Qatar. Hem daar duidelijk maakte dat hij uh, de record international niet langer nodig had. Uh, heeft hij definitief gebroken met de oude garde? Ja, daar zag het wel naar uit, hè, na dat gesprek met Sneijder. Maar wat blijkt nou, de deur is nog niet op slot voor iedereen van die oude gaarden. Uh, het afscheid van Sneijder is definitief, hè, ook al zou hij zelf nog wel verder hebben willen gaan. Uh, maar Robin van Persie bijvoorbeeld is nog steeds een beeld bij Oranje... hoewel hij dan wel volgens Koeman eerst volledig fit moet worden. En we hoorden gisteren dat Koeman een paar weken geleden is afgereisd naar München... voor een bezoek aan Arjen Robben. En hij had de hoop dat Robben, ondanks dat emotionele afscheid... in die laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden, nog open stond voor Oranje.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 Voor Nederland zelf al. Uh, maar ja, van Persie, wellicht wel. Als die, uh, als die echt weer helemaal 100% wedstrijd fit wordt. Uh, ja, Ronald Koeman heeft alles meegemaakt. Als speler, natuurlijk. Als, als trainer intussen ook al een hele carrière opgebouwd. Was er iets te merken van nervositeit? Omdat hij aan zijn nieuwe klus begon. Nee, niet echt hoor. Het past ook niet echt bij hem. Hè? Want uh, Koeman is toch normaal gesproken de nuchterheid zelf. Uh, je zag gisteren wel vooral gretigheid. Het feit dat hij zin heeft in die nieuwe klus. Maar, zei hij, het liet hem niet onberoerd. Hè? Dat zei hij tegen de verzamelde media. Het was wel degelijk een bijzondere dag voor hem. Ik had wel uh, op een gezonde manier uh, uh, een bepaalde spanning... dat het begon vandaag. Nou ja, en als ik zo links en rechts kijk... spelers die dan uh, geselecteerd worden... Uh, iedereen wilde graag bij zijn... Uh. Er zijn geen afmeldingen, dan oogt dat uh, positief. Maar ja, uh, de wedstrijden zijn er niet begonnen. Hè. En is al bekend eigenlijk wie die nieuwe aanvoerder wordt, Gio? Ja, want, want dat is nu wel nodig. Hè? Dus geen Arjen Robben, nou Wesley Snijder... dus al gestopt. Daar heeft hij nog geen beslissing over genomen. Of beter gezegd, hij heeft die beslissing nog niet bekendgemaakt. Koeman maakte wel duidelijk... dat hij geen doelman of spits zal kiezen als aanvoerder. En dat hij zoekt naar iemand die overwicht heeft op de groep. Dat lijkt me normaal voor een aanvoerder. Daarnaast zal hij ook alternatieven hebben. Dus meerdere kandidaat-aanvoerders... omdat hij wil variëren met de systemen. Ja, dan kan het zomaar zijn dat een prominente speler... de aanvoerder dus zijn basisplaats kwijt is. Maar goed, daarmee weten we nog niet wie hij op het oog heeft. Uh, hoewel Koeman wel al zin speelde op Virgil van Dijk. En dat is met zijn uh, transfersom van 85 miljoen euro... Uh, de duurste Nederlandse voetballer ooit. Nou, mocht Koeman van Dijk als, uh, als eerste aanvoerder vragen... dan zal hij dat als een grote eer beschouwen. Natuurlijk, dat zou iedereen wel willen. Dat is een droom voor iedere Nederlandse speler, denk ik. En, uh, Wat is dat droom, aan? Ja, kijk, aanvoerder van, van jouw land. Dat is, dat is, iets, dat is niet voor iedereen uh, natuurlijk weggelegd. En Dat zou iedereen, denk ik, wel willen. Ja, misschien dus wel de nieuwe aanvoerder van het Nederlandse elftal, Virgil van Dijk. Uh, vrijdag dus tegen Engeland en dan volgende week maandag nog tegen Portugal, hè, Gio? Ja, dat klopt. Jazeker. En uh, daar krijgt Oranje trouwens voor het eerst te maken met een videoscheidsrechter. Uh, die wedstrijd wordt in Genève gespeeld. Franse Arbiter mag naar de tv-schermen gaan turen... en dat past wel in het toekomstplaatje... want op het WK in Rusland zal die videoscheids worden ingevoerd. En gisteren werd ook bekend dat het systeem vanaf komend seizoen... bij alle wedstrijden in de eredivisie wordt gebruikt. Nou, dat gaat 1,7 miljoen euro per seizoen kosten. Maar dan heb je ook wat. Uh, uit tests zou blijken dat het aantal juiste arbitrale beslissingen... met videohulp stijgt van 93% naar 99%. Nou, de eerste twee seizoenen betaalt de KNVB de nieuwe techniek zelf... en daarna moeten de clubs zelf gaan bijdragen... Uh, het gaat dan trouwens om alle Eredivisie-duels, 306 in totaal... om de play-offs voor Europees voetbal... en om bekerwedstrijden vanaf de kwartfinales. Dus uh, eigenlijk alle belangrijke wedstrijden zo'n beetje. Gio Lippens was dat over het Nederlands Elftal en de scheidsrechter. En dan nu Michael Boublé.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 In initiatief van ABN Amro. Check newten.com. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl.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 NPO Radio 1. Anderhalve minuut over half acht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er dreigt een leegloop bij het korps mariniers, schrijft de Volkskrant. Oorzaak is de verhuizing van de kazerne van Doorn in Utrecht naar Vlissingen. Veel mariniers hebben geen zin om naar een uithoek van het land te verhuizen. De marine erkent de problemen, maar zegt dat de slagkracht van het korps nog niet in het geding is. En premier Rutte noemt het in Goedemorgen Nederland op NPO 1 een zorgelijke situatie, maar zegt dat het kabinet er bovenop zit. President Trump heeft in New Hampshire het startstijn gegeven voor een campagne tegen zware pijnstillers, waar steeds meer Amerikanen verslaafd aan zijn. Trump wilde doodstraf voor handelaren in die middelen, net als voor handelaren in cocaïne en heroïne. Tegelijkertijd wil hij geld beschikbaar stellen voor een vaccin tegen de verslaving aan zware pijnstillers.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 Oldtimers blijven populair in Nederland. In vier jaar tijd is het aantal met een kwart gestegen tot meer dan 140.000. Vooral Volkswagen zijn populair, gevolgd door Mercedes en Citroën. De gemiddelde oldtimer is 50 jaar oud en de oudste is een Benz Velo uit 1894. En de Paralympiërs zijn weer terug in Nederland. Ze landen vannacht op Schiphol waar ze werden verwelkomd door familie en vrienden. Nederland haalde drie gouden, drie zilveren en een bronzen medaille in Pyeongchang. En dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Is de lente al in zicht? Nee hoor, die blijft voorlopig nog ver weg. Want voor lente denk ik toch aan zon en vooral hoge temperaturen. Nou, die hoge temperaturen, daar komen we niet aan. De zon overigens wel, want die breekt geleidelijk op steeds meer plaatsen door. Dat gaat vrij snel. Er is nog wel een uitzondering. Dat is het zuiden van het land, het uiterste zuiden. Daar valt ook af en toe nog wat, wat motsneeuw. Er kan wat, wat, wat, wat motregen tussen zitten ook misschien wat ijzel. Dat betekent ook lokaal gladheid, vooral daar in het land. Maar ook elders kan ik het niet helemaal uitsluiten. Want ja, als het dan in één keer opklaart, dan gaat die temperatuur... ook ook weer wat dalen. Dat is kort, want als zo de zon schijnt... dan loopt hij op naar 6 tot 8 graden en zijn de problemen voorbij. Ja, en hoe gaat het weer dan de komende dagen uitzien? Ja, komende nacht kan het nog vriezen. In het oosten zelfs tot min 4 of min 5. Er kan ook wat, wat nevel of mist ontstaan. Dus plaatselijke gladheid is weer niet uitgesloten. In het westen raakt het bewolkte temperatuur in de buurt van het vriespunt. En misschien ook wat motregen. En morgen overdag maken we op meer plaatsen kans op wat lichte motregen. Maar er is ook nog wel wat zon tussendoor. Vijf of zeven graden wordt het. Dat is ook de temperatuur van donderdag. Maar dan is het aanmerkelijk natter. En hebben we dus ook veel wolken. Dankjewel, Marco Verhoef. Wijnand Zwaan nu met verkeersinformatie. Staande vrouw veel dagelijkse files in het midden en zuiden van het land. Toch zijn er nauwelijks bijzonderheden. Sommige files zijn wat aan de lange kant. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar zien we ongeveer 20 minuten vertraging voor knooppunt Empel. Elders op de A2 van Maastricht naar Eindhoven ben je ongeveer een half uur kwijt... met de file bij Leende, 8 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht ruim een half uur vertraging... tussen Gouda en Nieuwerbrug in 8 kilometer.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 De overstap regelen wij voor u. Een topmerk cv-ketel vanaf 1074 euro. Kijk op veenstra.com. Zeven minuten over half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De gemeenteraadsverkiezingen, morgen. En uh, dit is een onderwerp waar veel gemeenten mee worstelen. De groei van het aantal festivals en evenementen. Aan de ene kant is dat natuurlijk leuk. Aan de andere kant geeft het ook veel overlast. Utrecht bijvoorbeeld wil samen met Breda de start van de Vuelta... de Ronde van Spanje binnenhalen. Wielrennen dus. Als dat lukt dan heeft Utrecht de drie grootste wielerevenementen in de stad gehad. Maar het enthousiasme is niet bij iedereen even groot. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen... staan de twee grootste partijen in Utrecht, D66 en GroenLinks... op dit punt lijnrecht tegenover elkaar. Dank u wel dat jullie hier bent en supporten ons en de race. Dank u. Fabio rest Ja, leuk dat het in Utrecht is. Druk, heel druk. Tot in Leidse Rijn staat het publiek alweer opgesteld. En Utrecht is echt heel trots. Ja, zeker. Dat was een heel mooi uh, feest voor de stad, klopt. Was u erbij hier op het Lepelenburg? Uh, op het Lepelenburg ben ik niet geweest, nee. nee. Nu gaat het over uh, de Vuelta, de Ronde van Spanje... die mogelijk zou kunnen starten in Utrecht in 2020. Maar u, Helene Boer en de rest van GroenLinks, ziet dat niet zitten... Nou, wij vinden het in ieder geval geen goed idee dat de gemeente daar 2,5 miljoen in gaat steken. En waarschijnlijk wordt het nog meer, want het was met de toer ook uh, zo. Dus wij zeggen prima als we de belt naar Utrecht halen. Maar laat het dan een uh, organisatie van het bedrijfsleven en de stad zijn. En niet uh, gemeentegeld wat ook bijvoorbeeld aan armoedebeleid uh, besteed kan worden. Maar soms kosten uh, leuke dingen in de stad, kost ook gewoon geld? Dat is op zich toch niet heel erg? Nee, klopt. Maar ik denk dat het toch altijd een, een soort slap aftreksel gaat worden van wat de Tour was. En dat is toch eigenlijk zonde. Zeker als het dan wel 2,5 miljoen euro minimaal gaat kosten voor de stad. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Meneer, komt ook aanlopen met de hond? Langzamerhand wordt het wel heel veel. Daar ben ik het wel mee eens. En of er nou specifiek die Vralta uh, nou eruit moet houden, dat weet ik niet. Maar het is wel elke keer wat anders natuurlijk, hè? En heeft u er last van als omwonende? Ja, je hebt wel last van, ja, absoluut. Het wordt vuil en herrie en uh, dat, dat is wel zo. Maar het doet ook wel wat weer wat voor de stad natuurlijk. Dus ja, het heeft twee kanten. Maar uh, met name de binnenstad, de horeca aan de binnenstad, dat, dat loopt de spuigaten uit. Dat ja. uh, moet een beetje getemperd worden, hè? Ik weet wel op, u, op wie u moet gaan stemmen. Ja, volgens de kieswijze op GroenLinks, <lacht> ja. <lacht> nou, dat is mooi. Nou, we zullen zien, hè? Ja, daar. D66, de andere grote partij naast GroenLinks hier in Utrecht... is juist wel voorstander van het halen van de Vuelta naar Utrecht. Vertelt de Klaas Verschuren, de nummer 1 op de lijst. Ja, wie weet nog uh, hoe de toe de Fransen in deze stad was. Het heeft een kleine investering van de stad gevraagd... met uh, ja, miljoenen aan, uh, aan inkomsten. Wordt het niet uh, te druk met festivals in de stad, Utrecht? Nou, Utrecht is onder andere zo'n aantrekkelijke stad. Omdat we hier veel leuke evenementen hebben. Noem de parade, bijvoorbeeld festival Oude Muziek, The like Guess Who. Trekt heel veel mensen naar de stad toe. Vinden dat je daar rekening mee moet houden. Je moet ook verspreiden over de stad. We hebben meerdere gebieden. Maar Utrecht is een, een echte evenementen- en festivalstad. En dat is iets wat deze 60 positief vindt. En dat mag dan best wel wat kosten ook? Het is een, een, een fractie van hetgeen. Wat, het, wat de start van de Tour de France heeft gekost. Het is ook een iets minder groot evenement. Maar nu betaalt zowel de provincie Utrecht als de provincie Brabant mee. Het ministerie betaalt mee. En de start moet dan ook een kleine bijdrage leveren. Maar, dat is ook wel iets wat wij als D66 zeggen... we willen ook dat het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid neemt. Een stukje verderop staat mevrouw de auto schoon te maken. Met een doekje. Dat zat helemaal met strand, Dat kwam door die vogels hier. Uit die bomen. En dat moet je schoonmaken voor de lak. Ja, ja ik vind ja. het helemaal niet een leuke baan, maar ja. De Vuelta, hè? want daar spraken we van, dat is de Ronde van Spanje... dat die misschien ook zou starten in Utrecht in oh, 2020. Zeker, ja. Zou je daar iets voor voelen? Ja, waarom niet? Dat is uh, eens in de zoveel jaar. Maar dat hardlopen, dat is continu. Voor de marathon en zo? Dus. Uh, ja, al die soort dingen. Er alles, gisteren was ook alles, dat hoefden we niet weg. Maar als je weg moet, heb je toch een probleem als je hier woont. En ik woont hier al... Uh, al 45 jaar dus. Ik woont er niet van gisteren of vandaag. Maar zoals de Tour de France, dat, is, uh, pff, dat gebeurt zelden. En dat wordt nu dan ook weer. Dat zijn uitzonderingen, zeg ik altijd. En dat moet kunnen? Ja, dat wel. Toen de Frans wel, maar het hardlopen, ja, dat is inderdaad uh, heel vervelend altijd. Uh, Jozefien Trehi maakte dit verslag. En ik ga erover doorpraten met Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. De festivalisering, wordt het dan al genoemd? Staat dat ook op de Haagse agenda? Nee, ik, nou ja, ik heb het gisteren even nagezocht. Het woord komt maar één keer voor in de, in de officiële kamerstukken. Dat is een, een brief van staatssecretaris Verreijn. Dus dan hebben we het over het, het vorige kabinet. Daar wordt inderdaad heel kort in aangestipt... dat er steeds meer festivals komen. En, een citaat komt er dan nu... hierdoor komen meer mensen in aanraking met uitgaansdrugs... omdat deze doorgaans vaak worden gebruikt op dit soort feesten. Ik denk niet dat het gaat over de start van de Vuelta... maar gewoon meer over de, de muziekfestivals. Dus het wordt vooral gezien als een, als een drugsprobleem... als een volksgezondheidsprobleem. Maar verder is het er eigenlijk uh, nooit over gegaan. Maar goed, de discussie in, in, in vele steden is er natuurlijk wel. Want je ziet dat, dat binnensteden zijn op dit moment heel erg populair. Daar wordt van alles georganiseerd. Sportevenementen, cultuurevenementen. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog steden die last hebben van, van veel Airbnb-toeristen... Maar het zijn wel echt lokale kwesties. Dat zijn uh, debatten die daar gevoerd moeten worden. En vanavond hebben we een debat tussen de landelijke leiders... Uh, bij de NOS op tv. En ik, ik kan je vast verklappen, geen enkele stelling gaat over uh, festivals. Waar gaat het dan wel over? Er zijn, er zijn drie hoofdthema's, die zijn, die zijn uh, geselecteerd door de, door de NOS zelf. Dat het eerste thema is werk en inkomen. Het tweede thema is wonen en mobiliteit. En het derde thema is samenleving en, en integratie. En ieder debat begint met een debat tussen lokale politici. Overigens ook een debat in Utrecht, dus wie weet komt het daar aan bod. Um, daarna komen de partijleiders aan het, uh, aan het woord. En dat is ja, voor, voor, echt, voor, voor de partijen het laatste moment... Om, om de mensen te overtuigen om op hen te gaan stemmen. En vooral ook om, om mensen te motiveren naar de stembus te gaan... het gevoel te creëren dat er morgen ook echt iets op het spel staat. Ja. De landelijke partijleiders gaan dus één op één met elkaar in debat... Op welke duels verheug jij je het meest? Er zitten wel een paar hele mooie tussen. Ze zijn tot lo via loting tot stand gekomen, maar het lot was, was ons goedgezind. Het, het eerste debat van de avond is eigenlijk al gelijk een mooie opening. Het is een debat tussen VVD-leider Rutte en, en PvdA-leider Ja, Dat zijn natuurlijk twee vrienden uit, het vorige, uit de vorige coalitie. Die kennen elkaar echt door en door. Dat merk je ook als we met elkaar debatteren. Maar als we met elkaar debatteren kan het er wel fel aan toe gaan. Dus dat, dat kan een heel mooi duel worden. Daarnaast, ja, zou ik bijna willen zeggen, is er, de, de, is er een klassieker. De botsing Wilders en Pechtold. Uitgerekend ook op het thema integratie en in samenleving. Nou, dat zal er ongetwijfeld heftig aan toegaan. Daarnaast, ook mooi, Pechtold treft ook nog Jesse Klaver van, uh, van GroenLinks... over de woningmarkt. Ja, en daar zit toch wel spanning op dat debat. Want die twee partijen, D66 en GroenLinks... strijden in heel veel steden, onder meer ook weer Utrecht... Mm. Um, ja, om wie de grootste wordt. Dus ja, dat debat is wel, uh, wel belangrijk. Nou, dan krijgen we ook nog Klaver. Tegen Rutte. Uh, nou, dat was binnenval bij het, bij het uh, radiodebat een hele mooie combinatie. Die twee botsen ook graag met elkaar. De tegenstellingen zijn helder. En het is voor beide een hele mooie manier om hun, om hun eigen achterband te bedienen. Kortom, dit. En er zijn nog veel meer debatten. Kortom, het, uh, het kan een mooie avond worden. Het begint om half negen. Half ging. negen, denk Nederland 1, vermoed ik. En dan gaan we om tien uur, kan je doorschakelen. Nederland 2 naar Nieuws weer, En dan krijg je nog een debat over de inlichtingenwet. In nou, Als je dat helemaal hebt uitgezeten, <laughs> ben je er helemaal klaar voor vanmorgen. Ja, want dan moeten we het allemaal in gaan kleuren. Dankjewel, Joost Vullings was dat in Den Haag. En dan nu het Sportnieuws op een rij. Ja, je had het er al met Gio over. En ook in de kranten. Veel aandacht voor de eerste echte werkdag van Ronald Koeman. Als bondscoach van het Nederlands elftal. IJslandse school kopt het AD. Met een knipoog naar de Hollandse school natuurlijk. Koeman wil meer saamhorigheid zien bij Oranje. En hij gebruikt het succesvolle IJsland daarbij als voorbeeld. Komman trapt af en brengt nieuwe energie, zo valt de Telegraaf het samen. En vrijblijvendheid taboe, schrijft de Volkskrant. De spelers mogen oranje niet meer zien als tussendoortje... zoals Komman eerder zei bij zijn presentatie als bondscoach. De Volkskrant gaat ook in op de crisis in Schaatsland. Dreigt de bedelstaf voor sponsorloze schaatsers, staat als vraag boven een artikel. Het doemscenario dat Sven Kramer schetste dat 97 procent van de schaatsers in de WW komt te zitten, dat klopt volgens de krant niet. Dit seizoen stonden 44 schaatsers bij een ploeg onder contract. En voor ongeveer 25 daarvan zal dat ook komend seizoen zo zijn. Het WK wielrennen komt mogelijk al in 2020 naar Nederland. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Groningen en Drenthe wilden het evenement in 2023 naar ons land halen... maar dat gebeurt waarschijnlijk al eerder. En dat komt omdat Vicenza en Venetië, de Italiaanse steden... die het WK in 2020 wilden organiseren, zich hebben teruggetrokken. Wielerunie UCI zou daarom een officieel verzoek hebben neergelegd bij Nederland. en Er wordt nu gekeken of het qua planning en financiën haalbaar is. En iedereen kent de uitspraak. Elk nadeel heeft zijn voordeel van, ja, van wie eigenlijk? Iedereen denkt dat Johan Cruyff de geestelijk vader is. Maar volgens Willem van Hanegem is hij de uitvinder ervan. En dat vertelde hij gisteravond in het oude Luxor-theater. Het ging zo. Ja, te veel, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Het ja, nou. is het niet van hemzelf? Nee, oh. dan moet ik je teleurstellen. Van wie is hij dan? Nou, dat heeft zelfs een man die heeft een oude krant uit 19. 1971 heeft hij naar mij toegestuurd. maar die vond het een beetje gek dat ze die, die dat die tekst kwam van Cruijff. Hij zei: Nee, die is van jou. Ja. Het, is heel, het is heel kinderachtig, maar het is wel zo. Ja. Van Hanigem, die was in het oude Luxor Theater... In, ver, in verband met de presentatie van zijn boek Buitenkant Links. Hoeveel kilometer staat er nu, Wijnandsvaan? Ja In totaal wel 500, en dat lijkt heel veel... maar het betekent toch dat we een redelijk normale ochtend, ochtendspits schrijven. En er zijn eigenlijk niet zo heel veel bijzonderheden. Sommige dagelijkse files zijn wat aan de lange kant. Vooral op de wegen vanuit Noord-Brabant naar het noorden. Daar uh, rijden het op veel plaatsen langzaam. Zoals de A16 bij de uh, Moordijkbrug. Ongeveer een half uur vertraging. De A27 bij de Brug bij Gorkum drie kwartier op en op de A2 Den Bosch richting Utrecht ook ongeveer drie kwartier vertraging tot aan knoopendijl. Teruggedraaid nu uit 1991. Simply red. 90. Mick Hucknall en Simply Red, something got me started. Het is 9 minuten voor 8, we gaan naar Venezuela. Dat het daar niet zo goed gaat, dat is al langere tijd in het nieuws, met inflatie van meer dan 4000 procent en lege supermarktschappen vluchten steeds meer Venezolanen de grens over. Economische crisis is het gevolg van het jarenlange economische wanbeleid... van president Maduro. Vandaag lanceert diezelfde Maduro zijn antwoord op de crisissituatie: een eigen digitale munt à la de bitcoin, genaamd Petro. Is dit dan dé oplossing? Ik praat erover met Latijns-Amerika-deskundige Edwin Koopman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat Maduro die crypto-munt dan in de markt zetten? Ja, nou, ik heb daar de crypto wel even voor moeten bellen. Maar dat gaat dus eigenlijk gewoon alsof als een soort beursgang van een bedrijf, uh, digitaal dan wel. Dus het is een kwestie van een, een goede site optuigen en daar een digitale kassa aan hangen. Waardoor je dus gewoon, als je zo'n munt wil kopen, uh, ja, met Ideal bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, eraan kan gaan. En dan heb je een soort digitale uh, portemonnee, digitale wallet. Nou, daar krijg je dan je crypto-munten in, in dit geval de Petro. Uh, een maand geleden is het trouwens al opengegaan voor investeerders, een soort uh, de test en vandaag wordt die publiek. Dus vanaf vandaag kan iedereen zo'n munt kopen via internet. Ja, En waarom komt Maduro daar dan nu mee? Nou ja, ze staan economisch met hun rug tegen de muur. Hè. Ze hebben een groot gebrek aan dollars. Harde valuta eigenlijk, want hun eigen munt is niks meer waard. Um, de olieprijs is naar beneden gegaan. De olieproductie is afgenomen. Daar komen nog bij de financiële sancties... die de Amerikanen hebben ingezet tegen Venezuela. Nou ja, um, inderdaad, de hyperinflatie is enorm... Je noemde 4000%, maar dit jaar wordt het zelfs 13.000% volgens het IMF. Uh, ze hebben geld nodig, dus dat is uh, de reden. Ze denken hier uh, echt veel geld mee te gaan ophalen. Echt miljarden, volgens de president. Nou ja, en daarnaast zijn er dus uh, verkiezingen. volgende maand, Nee, over twee maanden, 20 mei, zijn er verkiezingen, presidentsverkiezingen. Dus hij wil de bevolking ook laten zien dat hij nu even goed bezig is... en de Problemen met één klap gaat oplossen met de petro. Ja, want die, die, voor de goede orde, die bevolking heeft hier niks aan, hè, die cryptomunt, Je moet er geloof ik in dollars betalen en uh, nou ja, ja. Die, die hebben ze natuurlijk niet. Je moet hem in dollars betalen nee, en de bevolking heeft geen dollars. Uh, kan ook niet, aan, niet zo makkelijk aan dollars komen... want de hele dollar-economie en de dollar-uitgifte is uh, gemonopoliseerd door de staat. Je kunt dus niet zomaar naar een bank uh, dollars halen... en dan zo'n cryptomunt uh, gaan kopen. Nou probeert hij hier dus mee geld uh, op de wal te halen met die petro voor zijn regime, maar het lijkt ook een alternatief voor de Bolivar... dat is natuurlijk de munt van Venezuela... die zo gebukt gaat onder de inflatie. Gaat dat werken dan? Nou, ja, ook weer volgens de cryptomuntdeskundige. Kijk, eh, zoals alles in de economie eh, is zoiets gebaseerd op vertrouwen. Kijk, jij brengt je geld naar de bank in, de, in het vertrouwen dat die bank jou dat geld ooit teruggeeft als je het nodig hebt. Nou, zo is het met cryptomunten ook. Cryptomunten kunnen werken en zelfs als ze worden uitgegeven door een staat, wat eigenlijk al heel raar is van cryptomunt. Want cryptomunten dat is een soort, ja, toch een soort van anarchistisch, eh, gedecentraliseerd iets. Maar goed, dat kan dus wel, maar eh, dan moet je wel vertrouwen hebben in degene die hem uitgeeft. Nou, de Venezuelaanse Regering heeft de, de economie compleet in de soep laten lopen met hyperinflatie, met een ongelooflijke uh, schaarste op de markt. Dus de, het vertrouwen in de Venezolaanse regering is minimaal, waarmee ook het succes van deze petro wordt ingeschat als uh, nou ja, echt uh, kansloos eigenlijk. Ja, want dat vraag je natuurlijk ook gelijk af: wie, wie, wie gaat daarin investeren dan? ja. Uh, goeie vraag. Uh, er is uh, weinig bekend over hoe het gegaan is de afgelopen maand... Hè, met de proef, met, de, de, de, proof, met de, de, de, de verkoop aan de investeerders. Dat zal misschien vandaag duidelijk worden. Ze hebben toen die munt uh, vastgesteld op 60 dollar. Uh, uh, of daar verhoging of verlaging in zit, dat zullen we misschien vandaag uh, horen. Uh, maar geen idee wie het gaat doen... Uh, Intussen heeft Trump een verbod ingesteld op het aankoop van die, van die petro-munten. En volgens deskundigen zou dat dan juist weer een stimulans kunnen zijn voor ja, de toch wel wat anarchistisch ingestelde crypto-kopers. Want hoe zit dat dan? Sorry, wanneer begint de verkoop? Nee, nee, nee. Je zegt van Trump die heeft een verbod ingesteld en dat zou dus dan weer gunstig ja. zijn. Hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, het is uh, op zich, hij kan dat helemaal niet verbieden. Want hoe, hoe kun jij verbieden dat iemand digitaal zo'n Petro uh, ja. koopt? Uh, maar goed, het is, uh, wat ik al zei, uh, veel crypto-investeerders zijn een beetje dwarsige mensen. En die zouden juist als reactie ja, op, op zo'n verbod kunnen zeggen: van ja, we zullen Trump wel even laten zien wie hier de basis is. Uh, hij kan dat helemaal niet verbieden, dus we gaan het toch doen. Dus uh, het zou ook nog zomaar eens aan verrechts kunnen werken. Uh, en inderdaad, nog een zekere, tot op zekere hoogte, een klein succesje kunnen ja. betekenen voor. Ja, voor Maduro. Nou goed, vandaag weten we mogelijk een klein antwoord op die vraag... want uh, dan uh, is hij dus te krijgen, die, uh, die bitcoin van Venezuela, de Petro. U hoorde Latijns-Amerika-deskundige Edwin Koopman... In. Elke ochtend van half tien tot half twaalf. Spreekt. Wat moeten we met al die debatten in de landelijke pers? Wat moeten we met die landelijke kopstukken? Het woord zegt het al, een synoniem voor hoofdbrekens. Een studio met bevlogen gasten. Dat het toch wel heel verfrissend is om tegenover iemand te zitten... die gewoon zegt wat hij denkt en zegt wat hij voelt. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Dat mensen maar heel weinig uiteindelijk in het leven gaan doen... waarvoor ze opgeleid zijn. De vertrouwde nieuwsquiz. Ik word altijd heel competitief van dit spelletje... dus dan ga ik me ook wel echt voorbereiden, ja. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmaker.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 Om 24 en 25 maart naar het e-bike-event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl HR, Payroll en and Tax and Legal. Doe je samen met SD Works. -works, works. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle